Over te volle treinen binnen. De oorzaak van het probleem is nog niet bekend. De verdere reis in een overvolle trein te melden, het liefst met foto's of filmpjes. Dat kan onder meer via de site overvolletreinen.nl en via Twitter. De bekerwedstrijd Ajax-AZ moet op donderdag 19 januari in zijn geheel zonder publiek worden overgespeeld. De ontmoeting tussen beide clubs in de Amsterdam Arena in de achtste finales van de KNVB-beker werd vergeweekt na 37 minuten bij een stand van 1-0 voor Ajax gestaakt nadat een Ajax-hooligan AZ-doelman Esteban had aangevallen. Het Kennemer Gasthuis in Haarlem heeft bevestigd dat er in oktober twee overleden patiënten zijn verwisseld in het mortuarium. Het ziekenhuis zegt dit zeer te betreuren. Het Haarlems Dagblad meldt dat het om een inwoner van Bloemendaal en een Engelsman ging. In Engeland merkte men dat er een verkeerd lichaam in de kist lag. Toen leek dat de Brit al in Nederland was begraven. Volgens het Haarlems Dagblad is de Brit opgegraven en alsnog overgebracht naar zijn vaderland voor een herbegavenis. Het aantal ouderen dat gebruik maakt van internet blijft stijgen. Zo'n 60% van de mensen tussen de 65 en 75 is geregeld online. Volgens het CBS is het bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005. En wordt de achterstand op jongere mensen steeds meer ingelopen. Samen met ouderen uit Luxemburg en de Scandinavische landen... horen Nederlandse ouderen bij de koplopers in de Europese Unie. De politie in Drenthe heeft 20 tips binnengekregen over een moordzaak uit 2009. TV-programma 'Opsporing' verzocht besteden gisteravond aandacht aan de zaak. In juni 2009 werd een vrouw van 88 doodgevonden in haar kamer in een zorgcentrum in Meppel. Ze was met tape vastgebonden en deels ontkleed. De politie doet al 2,5 jaar onderzoek naar de zaak. Het weer bewolkt, soms wat regen, temperatuur ongeveer 7 graden. Morgen eerst enkele buien in het noorden, in de middag en avond in het hele land regen. Temperatuur opnieuw een graad of 7 morgen. Dit was Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A13, de Rotterdam, tussen de knooppunten Ieperburg en Kleinpolderplein. En de A28 Groningen-Zwollep, tussen Hogevenen en Zwollep. Tot zover de verkeersin.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 dat a little groan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 zit van de jongens in ons die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwaar was of meer. Ik heb tranen gelachen, zo gedaan en tenslotte tevreden, licht uitgedaan.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 Ochtend in maart, die fluisterde lente begint. En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit. Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl z Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me to no change today, because I had a hard day today what's happening at the address before I go home. How you doing? I hope you're fine. Did your day take you through changes and the mess up your mind? I just called to say that I'm on my way. Oh, and I'll see you when I get there. You know a man's home is his castle And I'm coming home to groove Oh, and I'll see you when I get there I'll see you when I get there See you in. Water and a flame Water and a flame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 een nieuw schip en je moet samen leren varen Maar sta je zeil eigenlijk lekker in de wind Gaat het roer meteen weer om En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze Ik schreeuw en zwijg naar haar We gaan er ook vandaag nog uit elkaar CD van jou, CD van mij CD van ons allebei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 Day, day van mij. saw you walking by ...wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Victor Hart met het NOS Journaal. Werkgevers willen er het komend CAO-seizoen alles aan doen... ...om de stijging van de loonkosten te beperken. Ze constateren dat er in deze crisis eigenlijk een centraal akkoord... ...zou moeten worden gesloten met de vakbonden... ...en het kabinet over de loonontwikkeling. Maar dat is volgens de werkgevers door de zwakte van de VN.